Middernacht, dinsdag 29 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. In Cairo hebben demonstranten het campagnehoofdkwartier... van presidentskandidaat Shafiq aangevallen. Egyptische televisiestations tonen beelden van een brandend gebouw. Het vuur was snel geblust. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Vandaag werd bekend dat Shafiq en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap... door zijn naar de tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen. Shafiq was premier onder de afgezette president Mubarak... Zijn tegenstanders, onder wie veel activisten... die hebben deelgenomen aan de protesten tegen Mubarak... hadden al aangekondigd de straat op te gaan... als Shafik als winnaar uit de bus zou komen. Beslissende tweede ronde wordt gehouden op 16 en 17 juni. De vier inzittenden van het vliegtuigje... dat vanmiddag verongelukte bij de tweede Maasvlakte... zijn twee mannen en twee jongens uit Rotterdam. Ze liggen alle vier zwaargewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wat er gebeurd is.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 De 43ste editie van Pinkpop is afgesloten... met het optreden van Bruce Springsteen en zijn band. De Bols gaf een 2,5 uur durende show met oude en nieuwe nummers. Hij bracht het publiek in extase met crowdsurfing... en ook trok hij een jongetje uit het publiek om mee te zingen. De laatste dag van Pinkpop was met 60.000 bezoekers de drukste. In totaal trok het festival in Landgraaf dit weekend 79.000 bezoekers. 31.000 mensen hadden een kaartje voor de volle drie dagen gekocht. Anders dan vorig jaar was er geen regen. Het weer dan, bewolking aan de kust, die breidt zich vannacht over het hele land uit. Vannacht een graad of 10. Dan overdag eerst grijs, later wolkenvelden en zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Dames en heren, goedenavond. Het was Pinksteren. We waren vrij, we konden doen wat we willen. Ja, meer of meer dan natuurlijk. Zelf wandelde ik gisteren in de zomerhitte langs de Hollandse IJssel. Dat had wel iets van worshipen, hoe mooi die natuur is. Het is altijd een moment dat ik dan met gespreide armen uitroep... Oh, wat is dit verrukkelijk, in halve extase. Maar goed, dat is misschien persoonlijk. Je kon ook naar Pinkpop. Waar Bruce Springsteen, hoor ik uit het journaal... de kinderen tot zich liet komen. Of naar een opwekkingsfestival... waar de oorspronkelijke bijbelse betekenis van Pinkster... nog het meest in ere werd gehouden. Natuurlijk. Allemaal verschillende dingen. Of niet? Wat is eigenlijk het verschil? Als je ziet dat het steeds gaat om het vuur van het enthousiasme. Dat je door iets aangestoken wordt. Of ga ik nou alweer op dominee Gremdaad lijken? Mijn gast ziet overal sporen van de bijbel. Ook waar je het niet zou verwachten... Ook bij Casa Luna. Hartelijk welkom, Marcel Barnard. Dank je wel. Ben jij deze Pinksterdagen nog enthousiast geweest? Enthousiast? Echt enthousiast. Nou, echt enthousiast, dat is misschien wat veel gezegd. Oh, maar, uh, jammer. Uh, ja. Kijk, ik behoor nog dat de mensen die ook gewoon naar een kerkdienst gaan, dat zijn er ook Daar nog. Kun je acht... ook enthousiast zijn er over? Er zijn ook nog 800.000 die dat ja? iedere, uh, iedere zondag doen. Maar en, zonder enthousiasme? Uh, nee, het was een prachtige dienst in de Oude Kerk met schitterende huh? muziek, prachtige orgels. De Oude Kerk in Amsterdam, ja, uh, geweldig gebouw, uh, ja. gotisch, uh, fantastisch licht, midden op de wallen. Uh, de, dus in een situatie waar je helemaal geen kerk verwacht en uh, waarvan je voortdurend afvraagt: wat doet de kerk hier? En waar de kerk nooit in zichzelf opgesloten kan zijn, omdat je. Als je naar buiten komt, ja. ja, dan sta je meteen tussen de prostituees en de... En daar moet je dan iets mee? Nou, de, daar moet je iets mee. In ieder geval kun je nooit ontkennen dat er een wereld is. En dat ja. uh, dat uh, als, het, uh, als het over Pinksteren gaat, dan gaat het ook over die wereld. Dat ja. is niet een binnenkerkelijk feestje, maar dat gaat over, uh, over wat er in die wereld gaande is. Waar gaat Pinkster over voor jou? Ja, Pinkster gaat voor mij over... Uh, uh, over de liefde van God, die overal is. En uh, het, het, het vuur van God, wat overal is. Dus, dus uh, nou ja, wat je net zelf zei, eigenlijk al zei. Het is een feest van vuur, van wind. Dat zijn de beelden waarin. Uh, uh, in de oorspronkelijke verhalen in de Bijbel. Over, over Pinksteren gepraat wordt. Dus het is een enorme uh, dynamiek, zeg maar. Een enorme uh, uh, stuwing die, uh, die uh, Pinksteren betekent. Daar komt natuurlijk dat enthousiasme ja. vandaan, waar jij uh, over sprak. Maar het is ook iets heel kritisch. Dus, um, um, kijk, als, je, als je uit die oude kerk in Amsterdam komt... en je, en je staat daarna uh, uh, midden in die, in die uh, treurige wereld... Van, van de prostitutie en, en uh, vrouwenhandel en, en uh, human trafficking... en wat iets meer zei, dan weet je ook... Uh, dit is nog niet de wereld zoals die bedoeld is uiteindelijk. Dit is nog niet de wereld waar we uiteindelijk op hopen. Dus er zit ook altijd een, een, een, een, een, een kritisch element in dat, ja. in dat uh, Pinksterfeest. Dus binnen in die kerk was het prachtig, maar daarbuiten weet je meteen, oh wacht even. Ja, dat is het dilemma van de kerken, van de kerkgang denk ik. Je keert je eigenlijk af van de wereld. Even afgesloten, ervan afgesloten te zijn. Terwijl je zegt, even, je, moet, ja. je, wil, je moet eigenlijk naar buiten. Ja, ja. Ik bedoel, Pinkster is het ja. feest van het ontstaan van de kerk, zou je kunnen zeggen. Dat zou je kunnen zeggen, ja, zeker. Dus, zeker. Dat, ja, daar blijft altijd een dilemma in zitten. Ja. En, en in de jaren zestig hebben we kerken gebouwd met glazen wanden. Hè, van, van je, je moet, je moet als, als gemeente op straat zitten. Maar dat werkt ook weer niet. Dus, dus, en zeker die oude kerken, die hebben natuurlijk iets, iets besloten. Maar ze staan wel midden in de stad, of, of midden in het dorp. Ze staan midden in de samenleving. En, en in die zin uh, is ja, die spanning is wel is heilzaam, denk ik. Mm. Dus in de kerk vier je. Uh, uh, we, we wachten op een andere wereld, die wereld uh, uh, waar God het over heeft. De wereld uh, van zijn toekomst, een, een mooie toekomst, zijn rijk, zeggen we dan. En daarbuiten, daar zie je daar sporen van, je ziet er tekenen van. Je, uh, uh, hier en daar ligt het op, maar op heel veel plekken ook niet. Hm. Ik vraag me af, met alles wat je zegt, Marcel, Barnard, uh, als, je, als je God uit het betoog weg zou laten... Ja of je dan over de mensen die naar Pinkpop gaan... dezelfde ja. dingen zou kunnen zeggen. Ja. Dat daar ook een, een, ja. he, in die beleving ja. van, in dit ja. geval de muziek... Dat zeker. zeker, hetzelfde verlangen naar hoop op een betere wereld is. Ik bedoel, popmuziek, als je het even verbindt nog weer met de jaren zestig, ja. ja. waar ja. veel ja. ontstaan is. Ja. Ja. Die droom, de utopie. Ja, zeker. Dan, nou, dan, dan, dan, dan, dan zit je meteen bij het thema... waar ik me altijd mee bezig houd. Dat, ja. dat, uh, uh, de kunst ligt ook heel dicht voor mij tegen, tegen het geloof aan. Hè. Dus er is... Ja, en, dan, en dan gaat, hoe, hoe druk je het uit? Dat is altijd moeilijk. Maar, maar er is, uh, in, in de kerk zou je zeggen, er is een God die in mij spreekt. Hè? Er is een stem die in mij spreekt. Maar in de kunst zeg je, er is een, iets dat mij drijft. Er is een verlangen dat mij drijft. Ik heb een hoop, ik heb een visioen. Uh, en dat wil ik zichtbaar maken, hoorbaar maken. Uh, en dat aan de ene kant maak je dan een nieuwe wereld zichtbaar... maar tegelijkertijd is dat ook kritiek op de, op de, op de wereld nu. Nou, de popmuziek is daar, zeker die van de, van de jaren 60, 70... is daar natuurlijk een, een prachtig voorbeeld van. Ja. ja. Mensen in de, in de kunst... Dickens. vinden vind het meestal heel erg hinderlijk, ja. als je hierover begint. Ja. Die willen niet met God nee. geconfronteerd worden. Maar, nou. is, is, is God eigenlijk wel nodig? Ja. Heb je die dan nodig? Ja. Zou het ook niet best zonder kunnen? Ja, ja. Weet je, ik denk dat heel veel mensen kunnen zonder. En ik kan alleen maar voor mezelf spreken, ik kan het niet. Maar ik constateer dat heel veel mensen het, het zonder kunnen. En uh, uh, ik, dat, ik kan ze ook niet iets anders opdringen, dat wil ik ook niet. Maar voor mij, uh, uh, uh, ja ik ben ongeneeslijk religieus, daar kan ik niks aan doen. <lacht> nou, dat is wel een ziekte hoor. Ja, ja, ja. Dus, Sorry, dus, dus voor mij is dat, is dat uh, gaat het daar niet zonder. Wat is, er? Ja, wat is dat dan? Wat dat is? Ja, maar waar, waar, waarom doe je dit? Ja, het is een grap natuurlijk om te zeggen: ik ben ziek, of ongeneeslijk ziek, maar. Ja, het is iets. Het, het, het, het heeft mij als kind al gegeven. Ik, ik, ik kan er niks aan doen. Weet je nog wanneer? Oh ja, dat, ja, zeker weet ik dat. Een openbaring? Nee, nee, nee, nee, nee niet, niet zo. Dus ik, ik, ik kom uit een. Uh... Nou ja, weet je, mijn vader. Mijn ouders namen ons ochtends mee naar de kerk... en smiddags gingen we naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat was een zondag. Dus mijn vader zat in de moderne kunst. Dus die twee dingen waren voor, uh, van jongs af aan al, al verbonden met elkaar. En ik mocht altijd met mijn vader mee naar, naar, uh, naar musea... als er openingen van de toestellingen waren. Dus, dus ik herinner me ontmoetingen met Karel Appel... en met, met, nou, met bekende kunstenaars. Dus het niveau, hè? Dat waren pas goden. Ja, dat, zeker, zeker. Maar s ochtends was er die kerkdienst. He, voor mijn vader hoorde dat bij elkaar op de een of andere manier. Dat, he, dat heb ik van hem overgenomen. En, en uh, uh, uh, dan had ik, een, een, ik heb een tante die, die, uh, die dominee is... en dat vond ik een machtig interessant iets... Dus ik dacht, dat vak wil ik ook uit gaan oefenen. Toen ben ik theologie gaan studeren later. Maar dat hoef ik weer een hoogleraar. En die zei: Jij moet je met de kunst bezighouden. En toen, nou, toen zijn die dingen toch weer bij elkaar gekomen. Dus ja, nee, het speelt er bij het hele leven uh, een rol Van Jongens, het en, is met jou, voor jou met de paplepel in. Ja, het is met de paplepel ingekomen. Maar, maar hoewel om me heen bijna niemand meer naar de kerk gaat, doe ik dat zelf nog wel. Ik, ik, ik, ja. uh, ik ben ervan blijven houden. Ik hou van die verhalen. Ik, ik, ik, uh, ja, en ik. ik ik geloof ook werkelijk dat, dat, uh, dat er een god is. Marcel Barnard, um, dit was het begin van dit gesprek. Het hele gesprek vindt u sowieso morgen op de website van radio1.nl. Jij was hier eerder, dat is, dat is vrij bijzonder voor Casaluna. Heb ik, voor, ik begrepen, ja. Ja, dat is eigenlijk ja. volkomen taboe. <laughs> Mensen mogen nooit een tweede keer. Je krijgt, een, je krijgt hier nooit een tweede kans. Okay. Je hebben jij... het zelf gedaan. Ja, ja, ja. ja. Um, hoe, hoe dat mogelijk is, maar goed, dat moet ik het later nog eens uitzoeken. Um, jij won namelijk vorig jaar de, een prijs voor het boek... dat nu ook op tafel ligt, de Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de 20 twintigste eeuw. Ja. Uh, uh, dan gaat het over beeldkunst, filmtheater, klassieke muziek... popmuziek en literatuur. Ja. Dat is een, is een, een dikke pil. Ja. Je, hebt het, je hebt de redactie gevoerd samen met Gerda van der Haar... en je won daar vorig jaar de winnaar de Theologie Publicatieprijs. mee. Ja. En bij die gelegenheid was je er. Ja, klopt. klopt. En nu dachten wij... Um, en toen was je niet alleen. Dus wij vonden het boek... want Het ging over een heleboel andere dingen. Wij vonden dit boek eigenlijk zo interessant. Laten we maar eens een keer terugkomen. Je bent hoogleraar praktische theologie. En um, hoogleraar lit liturgiewetenschap. Ja. O, ook buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch. Ja. En bijzonder hoogleraar aan de VU. 55 jaar. Rent halve marathons. Wat ik ja. heel on onverstandig vind. En je schildert en tekent. Klopt, ja. Nou, dat is een heel leven. Mm -hmm. Even... Iets actueels. Er werd onlangs weer voor gepleit. Tweede Pinksterdag. Die zou je best kunnen afschaffen. Ja. Het scheelt de staat 2 miljard. Ja. Oeps. Ja. Wat vind je daarvan als theoloog? Als theoloog heb ik daar geen enkel probleem mee. Nee. nee. Nee. Als je, als je die geschiedenis van de, van, de, van de tweede feestdagen... die is interessant. Hè? Dus, dus, um, uh, in de middeleeuwen zijn er heel veel feestdagen. Onder andere die eerste en tweede feestdagen... en de, ja. in, in, in de zeg maar de tijd voor de kerkhervorming, voor de reformatie. En dan krijg je aan het eind van de 16e eeuw... krijg je in Nederland de reformatie. Dus, dus dan gaan we in het spoor van die mannen als Luther en Calvijn. En uh, dan, dan is er een, een vergadering, de Synode van Dordrecht. En die is heel belangrijk voor de ontwikkeling van Nederland... en zeker van, van de Nederlandse protestantse kerk Die Synode van Dordrecht die zegt... laten we alle feestdagen maar afschaffen. Alleen de zondag, daar hechten we aan. Dus, dus als je maar eens per week een, een vrije dag hebt met z'n allen... dat is een goede zaak, maar al die feestdagen is nergens goed voor. Dus ga dan maar rustig werken. Uh, en wil je iets vieren, doe het dan voor je naar je werk gaat. Daar is de overheid het niet mee eens. En die handhaaft de feesten en zeker ook de tweede feestdagen. Dus, dus uh, uh, dat is het eind van de 16e eeuw, dus 450 jaar geleden ongeveer... En dan uh, probeert de kerk dat toch nog te veranderen, maar dat lukt niet. En dan uiteindelijk gaat de kerk overstag en die zegt... nou ja, als het dan toch een vrije dag is... ja, wij zien dat die dag uh, wordt, uh, in ijdelheid wordt doorgebracht... in ledigheid, in, in, in, in uh, nietsnutterij. Laten we dan ook maar een kerkdienst organiseren... dat uh, misschien dat de mensen dan in ieder geval nog naar de kerk komen... en iets nuttigs doen. Dus oorspronkelijk... Uh, is het een uitvinding van de overheid, de burgerlijke overheid... en was de kerk, althans de protestantse kerk... geen voorstander van, ja. uh, van die feestdagen. Zeker niet van de tweede feestdagen. Nou, inmiddels staan er dingen wat anders op de kaart... maar ik kan geen enkelzinnig kerkelijk argument bedenken... voor de handhaving van de tweede feestdag. Dus van mij mogen ze afgeschatten. Okay, nou, dus is dat ook nog <laughs> opgelost? Ja, ik bedoel, in deze week... Een vrije dag is prettig, maar, ja, maar, maar er is, is wat mij betreft... geen kerkelijk of theologisch argument voor. En dat vinden die andere 800.000 kerkgangers ook. Nou, dat weet ik niet. Ik hoor geen theologische argumenten ervoor. De Bijbel cultureel, Marcel Barnard. Uh, dat vind ik een fascinerend naslagwerk. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook volstrekt onmogelijk... wat jullie hebben zitten doen, denk ik. Als je alle sporen ja. van de Bijbel ja. in de cultuur en de nou. kunst ja. wil nagaan... Ja, ja. ja. ja dan... Ja. Ja. ben je met een duizelingwekkende encyclopedie bezig. Ja, ja. Dat, was, was, dat is dit niet. Nee, maar toch was dat niet wat we dachten aanvankelijk. Echt waar? Ja, echt waar. Dus, uh, kijk, het wat raaïef nou, ja, eigenlijk? Ja, maar het, ja, dat zal zijn. Maar het, het verhaal is toch eigenlijk... in de moderne kunst is, is de Bijbel verdwenen. Maar als je even gaat zoeken... Ja, je kijkt me heel verbaasd aan. Dus, maar, ik, ik, heb daar, ik ben daar pas langzamerhand achter gekomen... dat dat niet zo is. Namelijk toen we met dit boek werkten, we hebben er vijf jaar aan gewerkt. En toen lag er zo'n ongelofelijke hoeveelheid uh, materiaal op tafel... dat de grote vraag werd, wat komt er uh, uh, wel in en vooral ja. wat komt er niet in? Ja. Uh, nou ja, we hebben gekozen om... om, om uh, uh, dus we perken ons tot de 20e en 21e eeuw. Dat, dat, was dat is juist het... fascinerend, want dan is God al doodverklaard. In precies, eeuw daarvoor. precies, precies. Dus wat, dan precies. wordt het interessant. En, en die eeuwen daarvoor zijn ook redelijk in kaart gebracht. Ja. Uh, dat is de eerste. Het tweede waar we voor gekozen hebben, wat je net al zei... De, dus om alle disciplines aan de orde te laten komen. Dus, dus en de muziek en de beeldende ja. kunst, literatuur, drama, alles. Uh, en de, de, de volgende beslissing was: uh, we, we doen dieptepeilingen. Dus, dus niet een overzichtwerk van wat er allemaal is, maar, maar we laten was... vooral zien van hoe de Bijbel dan ter sprake komt. Dus, dus ieder, uh, ieder lemma, ieder hoofdstuk begint met, met een dieptepeiling van één kunstwerk. Dan krijg je in honderd woorden een overzicht van een aantal wat ons betreft markante kunstwerken. Soms uit de kanon bekende kunstwerken, soms onbekende. En dan krijg je nog een essay wat, wat breder. Want uh, weer een paar thema's uitwerken. Precies. Ja. Als je dus accepteert dat niet alles erin staat, dan is dat wel ook heel afwisselend, vind ik. En ja. er ontstaan allerlei verbanden ja. en, en uh, ja. dwarsverbanden. Ja. En dat maakt het ook wel hm. bijzonder. Wat, wat is dan wat je daarmee probeert te vertellen eigenlijk? Je kiest daar niet voor niks voor natuurlijk. Nee, nou wat, je, wat, je probeert te, wat we proberen te vertellen is, is uh, wat ik net al zei: hoe de Bijbel ter sprake komt in de moderne kunsten. En, en, en hoe is dat de uitkomst is dat dat op heel verschillende manieren gebeurt. Hè? Dus, dus dat kan. Uh, uh, dat kan afwijzend zijn, dat komt veel voor. He, de, dus uh, niettemin onderstreept ook dat het belang van het boek, zou je kunnen zeggen. verzet, ja. kunstenaars die zich verzetten ja, tegen... Ja, de... dat, dat boek is kennelijk zo belangrijk dat je, ja. je daarmee moet afrekenen. Maar dat is waarschijnlijk waarom jullie dachten van... ja, die Bijbel houdt op. Precies, in de band. precies. Men heeft precies. zich er juist van afgekeerd. Precies. Als je de... tegenkomt is het ja, in, in verzet. Precies. Ja. Ja. Ja, precies, dus je zit met Maarten het hart in je, ja, je, je, je achterhoofd ja, ja. en, en dergelijke. En, no en nog wat schrijvers. Nee, natuurlijk. Toe, ik, ik doe ja. maar één naam. Ja. Dus er is heel veel wat afwijzend... Het is. Maar dan ga je ontdekken, ja, dat ligt toch iets complexer. Er zijn mensen die ook echt uh, uh, het, het verhaal van de Bijbel zelf nog geloven. Dus van de grote moderne kunstenaar Schoenberg... is teruggekeerd naar de synagoge. Stravinsky is teruggekeerd naar de uh, Russische Orthodoxe Kerk. Uh, uh, ja, dus de, de, dat zijn de grote vaders van het modernisme toch. Dus, ja. en die hebben voor de kerk gecomponeerd. En dan is er nog een hele groep die, die daartussen ligt... en die je niet zo makkelijk kunt plaatsen. Dus laten we zeggen Gerard Reven... die, uh, zoals bekend, uh, op een gegeven moment uh, uh, zich heeft laten dopen... in, in de Rooms-Katholieke Kerk. En uh, die, die uh, op allerhande manieren uh, uh, uh, met God en religie bezig is in, in, zijn, uh, in zijn werk. Maar dat op een manier doet die door de kunstenaars... nou niet altijd omhelst... Uh, of, of door, door de lezers niet altijd omhelst wordt. Nee, Ik zou, ik zou bijna dat, ja, een, dat een gedicht. gedicht willen ja. la, uh, ja. laten horen. Ja. Doen? Ja, doen. Jij of ik? Nou, jij. <lacht> Ga ik even bij het licht staan. Zet u zich schrap. Dat is een prachtig gedicht, ja. Dat wordt in een uh, stuk van Jaap Goede geburen. Uh, geciteerd. Nou, zonder gedronken te hebben, prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad, denkend aan de uiteindelijke dingen, zag ik een jongen. Vermoedelijk een Duitse toerist en volgde hem terwijl ik dacht... ik zal je voor je reet geven. Of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Tot hij de bijenkorf inging en ik, duizelig van geilheid... tegen mensen opbotsend zijn spoor bijste raakte. Nochtans werd ik niet moede u te loven. Want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken. Gij die het wezen gemaakt hebt dat van achteren een kut... en van voren een staart heeft... Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken... maar toch wilde ik u schrijend eren en in tranen voor u knielen. O meester, slaaf en broeder, geslachte en verrezen, God. Al neuriënd en in het geheim profiterend vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik bed van beren. Aan een wit tafeltje tegenover haar café gezeten... pogend met mes en vork een makreel te openen om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk... Wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt? Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel naar een of andere avond mis, maar er was er geen. Ja, dat, ik vind, dat is toch een prachtig gedicht, hè? Dus, Waarom? Dus... Waarom vind je nou, dit mooi? Ja, maar, wa, Want het zal ook van... mensen schokken. Ja, dat zal wezen. Maar de, wat, wat ik prachtig vind is... is uh, de, dus hij, hij praat helemaal uh, uh, vanuit zijn eigen thematiek, dus de, dus de, de liefde voor jongens... En dan komt daar ineens zo'n zo klassieke, uh, doxologische, prijzende taal tussendoor. Hè? Dus, nochtans werd ik niet moeder u te loven. Ja. Dus, dus hij brengt het, het, het alledaagse leven en zijn eigen alledaagse taal... brengt hij in verband met, met, die, uh, uh, met die klassieke taal. En gaat dan vervolgens ook verder om God te prijzen in, in, in een... Uh, uh, ja, in, in, in een... Uh, uh, alledaagse uh, slang eigenlijk, hè? Of, of met schuttingwoorden. Ja, ja dat, dat vind ik prachtig. De, dus hoe diep kun je God in het vlees trekken, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, heel diep. Dus, hoe, ja, heel diep. Ja. Nou, daar vind ik dit een prachtig ja. voorbeeld van. Maar dus... nou, precies daar heb je vaak aan getwijfeld. Was het nou serieus of niet? Natuurlijk, er zit iets ironisch in. Dat, dat, dat is onmiskenbaar ook het, het geval. Maar begrijp, je kunt... je, begrijp je die ironie? Wat, ja. wat is dat geweest voor, voor Reven? De ironie bij Reven. Tja. Ja, tja. Ja, nee, daar, daar zou ik niet zo'n nee, zo antwoord op hebben. Nee, daar heb ik niet zo'n okay. antwoord op. De, de, de... Fair enough. Wanneer een glaasje wijn trouwens? Leuk doen we dat niet, ja? Het is rood. Ja. Uh, wat, wat zou je er zelf op zeggen? Ja, da, dat, dat, dat, dat het dat het die, die grenzeloze overgave gerelativeerd moest worden. Omdat het bijna, ja. hij er bijna te gek van... dat hij het ja, draagelijk, draagelijk ja, ja. moest maken. Dat ja, ja, ja, okay. kan ja. ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, ik, ik sla so. er ook maar even een... Ja, uh, zou kunnen, ja. zo kunnen. Een slag naar. Maar... Dankjewel. je nou, Ik vind het altijd fascinerend... Daar waar, waar dat wat ernst en, en ironie of humor of spel... Ja. totaal door elkaar heen lopen... Ja. Daar ja. wordt het, vind ik, interessant. Ja. Daar waar ja. die twee ja. op elkaar botsen. Omdat ja. Ja. het dan niet meteen in één hokje te duwen is... maar dat Precies. is het ook allebei Precies. altijd tegelijk. Precies. Maar daar is dit gedicht een, een geweldig voorbeeld van. Ja. Het staat ook in, in het inleidende essay al. Ja, meteen, daarom. Hè, in het boek. Er ja. staan ja. prachtige citaten in beelden, schilderwerken. Dus dat is echt iets om enthousiast over te zijn en te speuren. En op een gegeven moment kom je uit bij Mahalia Jackson. Ja. En die kom je toevallig tegen bij het lemma over pinksteren. pinksteren. Ja, klopt. Ja, ja. Fascinerend. Ja, ja dus, dus een, een hoofdstuk van Peter Sierksma. Een, een essay over, over, uh, over de, uh, de gospels en de soul en alles wat daarop volgt. En, en dan uh, nou ja, noemt hij me Jackson natuurlijk als, als een vrouw die volkomen gedreven is door, uh, nou, door de geest, door de pinkste geest. Die ook altijd geweigerd heeft om, om soul en, en wereldlijke muziek te zingen. Het moest voor haar over, over het moest voor haar kerkmuziek zijn. Het moest over, uh, over Jezus en over de geest gaan. En dan vertelt hij uh, dat prachtige verhaal over, uh, over uh, het lied dat zij gezongen heeft op uh, uh, wat is de datum precies op uh, 23 augustus, uh, 28 augustus 1963, toen ze met Martin Luther King. En de vele volgelingen in de march om Washington en naar Washington uh, uh, liepen. En daar om de, uh, op de mol heeft zij, uh, heeft zij uh, gezongen dat uh, beroemde lied... I've been buked and I've been scorned. He, dus ik, ik ben uh, vernederd en veracht. En, en wat interessant is dat, dat Mahalia Jackson en Martin Luther King... die, die kenden elkaar heel goed en die kenden elkaar's taal en elkaars beelden... En uh, Mahalia Jackson zingt daar uh, zonder begeleiding dat dat lied, en dan staat ze achter King die aan zijn toespraak begint, en dan zegt ze tegen King onder zijn toespraak: je moet van je droom vertellen. En dan wijkt King af van zijn papier, en dan begint hij met I Have a Dream. I've been a I've been scorned, oh. When I get home, I'm going to tell Wel fabelachtig. Je begrijpt dat King niet kon achterblijven. Nee, precies. Ja. Die is ja. op dit moment natuurlijk, als je het op Pinkster hebt, die is aangestoken. Ja, die is aangestoken, ja. En, en, ja. Klopt. Ja. Tjie, nou ongelooflijk, dit moment. Dit is, dit is natuurlijk ook zeldzaam. Dit Haar echt religieuze bevlogenheid paart zich nou, ook nog eens aan zijn. Maatschappelijke strijd. Natuurlijk. Precies, precies. Ja. Maar, ze, maar ze hebben allebei die, inderdaad die bevlogenheid en, ja. en die, die, die drive om, om uh, verder te gaan. Dus dat, ja, uh, ja. Is echt een, dit is wel een pinkster ja. moment, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja. Ongelooflijk. Maar Helia Jackson. Ja. Um, en in het boek hè, dat jullie geschreven hebben, dat je hebt samengesteld met een aantal auteurs, de Bijbel cultureel, figureert zij over popmuziek. Want zij bleef dan zuiver in de leren gospels zingen, maar ja. veel gospelzangers zijn ja. ook. Ja. blues gaan zingen en de popmuziek, ja, ja. Dus daar ja. zit een enorme inspiratiebron. Ja. Het is half één, dames en heren. U luistert naar Cazaluna van de NCV op Radio 1. Ik praat met Marcel Barnard. Um, u, uh, u kunt ons natuurlijk volgen via Twitter. Maar ook hebben wij een eigen nieuwsbrief... die je via de website van Kazaluna... ncv.nl slash of Cazaluna.ncv.nl, zo mag het ook... U kunt uh, vinden en kunt u zich abonneren. En u vindt een fo foto van mijn gast op, op, op Facebook. en Er zijn er zelfs dus twee. Ik wijs er nog maar even op. En Marcel Barnard is niet familie van Willem Barnard. Jawel hoor. Ja, sorry, hij is wel familie, maar ik bedoel niet een zoon of zo. Nee. Dat had gekund. gekund. Nee. Nee. Hij is een achterneef. Jullie vaders waren neven van elkaar. Ja, precies. Ja. Uh, wat ik na één na uur graag met, met u wil gaan doen... is op zoek gaan naar wat is sacraliteit voor u? Wat, vindt, wat is voor u sacraal en hoe onderhoudt u dat? Hoe viert u dat um, binnen de kunst of de kerk of nog weer elders? Dus daar kunt u over bellen met 0800-1121. Ik ga wat gedichten rondstrooien in het tweede uur uit het boek... waar we over praten, de Bijbel cultureel. Er staat prachtige poëzie in, allemaal over verschillende thema's... die aan de Bijbel gerelateerd zijn. En ik zal er dan niet uit dat boek, maar wel van um, Willem Barnard... de theoloog-dichter, eentje doen, van de Graft, bewijzen van voorproefje... Pinksterrood. En dan zijn we ook alweer een beetje terug bij waar mijn gast Marcel Barnard over begon. Ik vroeg zo'n vrouw hoeveel ze vroeg. Goedkoop genoeg. Niet dat ik wou. De zonde doet er niet veel toe. Ik wist de koers, de rentevoet. Maar gaandeweg, een christenheer, wordt het steeds meer wat zij mij vraagt. Zij vraagt om vuur. Zij vraagt om bloed. Alles waardoor een zondaar boet. Puur pinksterrood bijt mij haar mond. Een bondgenoot van God op aarde. Het woord verstomd is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ken je dit gedicht? Ja, zeker ken ik het. Ik moet er ook altijd aan denken. Ik, ik vertelde in het eerste uur dat ik, uh, ja. dat ik in de oude kerk in Amsterdam gisteren was. En ja. daar uh, speelt dit zich natuurlijk af daaromheen. Ja. De wallen. De wallen, precies. Zitten de prostituees. En, uh, ja, het leuke is dat, dat uh, uh, Guillaume van der Gaf of Willem Barnard... die, die uh, zet God hier aan de kant van de prostituees, niet in de kerk, maar nee, juist daarbij. Zij heeft het vuur. Zij heeft het vuur, precies. Ja. Vuurrood bijt haar pinkstermond, of ja. uh, geloof ik, zo is ja. de zin. Dus ja. uh, prachtig, prachtig. Ja. En ook volstrekt uh, niet moralistisch. Dus, ja. dus, dus uh, het, het Christendom is vaak moralistisch geworden. Uh, in in wezen is het dat niet. Van vlees en bloed. Um, jij, jij, jouw onderzoek. Als, the, als theoloog, als ja. hoogleraar, gaat het over ja, de, hoe, hoe het geloof, zou je kunnen zeggen, andere vormen heeft aangenomen. Misschien mag ik het even zo noemen. Ja, zeker, ja. Um, uh, nou ja, ik kan er niet al alles over zeggen, maar is het, is het eigenlijk niet zo dat kunst de functie van het geloof in de 20 e eeuw en dus ook nu nog heeft overgenomen? Ja. Dat, dat wordt wel vaak uh, beweerd. Dat, dat, uh, en en uh, in zekere zin is dat in de westerse wereld zo. In Zonder God dan weliswaar? Ja, ik het in maar... zekere zin. Uh, uh, in andere delen van de wereld helemaal niet. Hè? Dus, dus, hmm. dus, uh, ja, dat is wel erg uh, arrogant. Van, om het nou ja, laten we niet vergeten dat secularisatie... is, is een, een, een West-Europees verschijnsel. Dat vind je eigenlijk verder zo nergens op de wereld. Hmm. Dus, dus wij zijn de uitzondering. Wij denken altijd dat dit normaal is... Maar wij zijn de uitzondering met de secularisatie. En natuurlijk zoeken mensen naar zin en, en naar, naar betekenissen en dergelijke. En de kunst, juist omdat die zo dicht tegen het geloof aan ligt... heeft, heeft daar uh, dikwijls wel een, een rol in vervuld, ja. ja. Maar heeft het dan in, voor ons in het Westen... met al die eigenwijze kunstenaars die niet in God willen geloven... <hijen> maar wel iets heel bijzonders tot stand willen ja. brengen... van vervoering, ja. van het ongrijpbare, ja. het onbenoembare... Ja. Ja. Ja. Ik heb Reinbert de Leeuw in Casaluna in niet zo ja. lang geleden hier een monnik genoemd. Ja. Dat vond hij ongemakkelijk, oh, ja, maar ik ja. kon het ook niet ontkennen. Nee. Met zijn opname van Satie, ja. die, die monnikachtige stille noten... waar heel veel ja. ruimte ja. en oneindigheid omheen zat, als een ja. soort gebed. Ja. Ze vinden het altijd heel onhandig als ja. je, je daar naar vraagt. Ja, klopt. Ja. Maar hoe je mag het dus eigenlijk niet zeggen, maar is het, is het zo dat de religieuze ervaring... dat de esthetische ervaring eigenlijk hetzelfde is als de religieuze ervaring. Nou, is voor mij niet hetzelfde, maar ze liggen wel in elkaars verlengde wat mij betreft. Dus, dus, um, en dat, um, he, dus, dus in beide gaat het om, om, uh, om die stem die in je spreekt, of of dat visioen dat in je leeft, of of uh, de kleur die je in je naar buiten wilt. De, de, de, daar gaat het in beide gevallen om. Het, het verschil zit, zit erin dat, dat uh, de kunst is bezig met, met een andere wereld, hoe dan ook vormgegeven. Uh, de, uh, de theologie geeft daar nog een, een. of herstel, het geloof geeft daar nog een, een extra grond aan die zegt het, het is God zelf, of het is God die daarachter zit. En, en daar zit het verschil. Je kunt je afvragen hoe groot dat verschil eigenlijk is. Nou ja, in, in, in uitwerking is dat vaak niet zo groot. In ervaring bedoel ik dan ja. eigenlijk nog meer. Ja. Kijk, in uitwerking. Ja. Ja, dan wordt, het, dan wordt het een discours. Dan wordt het een ja, theorie precies. over God. Maar ja, als je okay. het terugbrengt tot wat mensen ervaren. Ja, ja. Nou, dan liggen ze heel dicht tegen elkaar. Ja. Ja, ja. Dus, dus religie is ook nooit zonder kunst aanwezig. Omgekeerd wel, maar er bestaat ja. geen religie zonder, zonder kunstvorm. Zelfs de meest stijle Calvinist. Die houdt nog van het lege kerkgebouw waarin hij, waarin hij uh, uh, op zondag de, zit. De architectuur. De architectuur, het, het licht wat binnenvalt. Uh, uh, de orgelmuziek is natuurlijk ja. in, in het Nederlands Calvinisme van, van essentieel belang. Dat is pas reclame voor het geloof. Ja, en, en ook, ook de orthodoxe uh, hoek van het protestantisme... waar men op hele noten zingt. Hè, dus, dus niet ritmisch. Ja, dat is een soort mantra zingen. Dat, dat, dat, dat, is, ook, dat is ook een kunstvorm. Ja. En daar kan het niet zonder. En Hele welsprekendheid, natuurlijk op de kansels, hè? Dus, dus de uh, retoriek. Ja, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. je hebt uh, Marcel laatst een in, in, in, in een recensie recentie over, over een boek uh, geschreven. Dat die die lege kerkgebouw, ja, grappig genoeg begon je met die 800.000 uh, kerkgangers die er nog uh -huh. steeds zijn, maar die kerk ja. die lege kerken, die kerken zijn wel degelijk leeg. Dat maakt je verdrietig en eenzaam. Ja. Dat schrijf je letterlijk. Ja, klopt. Ja, dus het hindert je enorm. Ja. Uh, en in dat boek dat je recenseerde werd betoog dat het heilige irre irrelevant is geworden. Het heilige is opgehouden te gebeuren. En dan zeg je, ja, maar althans in de kerk. Ja. ja. En, en, het, ja. En, en dat wat sacraliteit is. ja. ja dat is elders te vinden. Ja, precies. precies ja, ja. Waar? Precies, ja. voor jou? Ja, ja dus, dus, dus het, het boek wat ik, waar, waar ik het over heb... dat beweert juist het heilige gebeurt in de kerk. Nee. En, en dan is mijn tegenstelling... ja, in de kerk gebeurt het steeds nee. minder. Dus, dus, dus, dus, stil, uh, stil en leeg. En ja, het is stil. Vanuit de sociologie uh, gesproken... Zijn, zijn de cijfers van de ontkerkelijking spectaculair. Hè? Dus, dus het kerkbezoek is de laatste acht jaar... Met een derde gedaald in Nederland. 33 procent. Dat, dat, dat, dat is ongelooflijk. Weinig Pinksteren. Denk weinig dan. Pinksteren. Weinig Pinksteren. En, en uh, uh, tegelijkertijd zie je op allerhande andere plekken. Maar dat, dat vangt die, die leegloop niet op, hoor, nee. nummeriek. Maar, maar uh, zo, er, zo er sacraliteit is, dan zie je hem vaak buiten de muren van de kerk. Bijvoorbeeld, uh, uh, de kunst. Dat, dat, ja. dat, de, de, hè, dus om even bij het voorbeeld maar te gaan. Want dat uit, is een van de, de, een van de, is, de dat, grote. Drijfveren van kunst is om dingen weer sacraal te maken. Nou, en, het dat, en het leven als de, we dan als de heiligen. Ja zeker. En, en de sacraliteit keert ook in zekere zin wel in de kunsten terug. Hè? Dus, ja. dus uh, dat is het eerste. Maar ook uh, beleven mensen sacraliteit in de natuur. In, in de, ja. de Oostvaarderplassen, hier, hier aan de, in de IJsselmeerpolders. Daar is een stiltecentrum waar je uh, uh, stil kunt staan bij de natuur. Uh, in, die, in diezelfde polders is het uh, koningin Wilhelmina uh, bos... waar je een boom kunt planten... als je iemand aan kanker uh, uh, in je naaste omgeving verloren hebt. Daar is ieder jaar een bijeenkomst. Dat, dat is een sacraliteit van de natuur. In de sport beleven mensen sacraliteit. Uh, koken, ik, ik, ik hou van koken. Nou, dat dat, he, dat heeft ook een sacraal moment... Uh, ik kom, uh, je refereerde daar aan, ik kom wel eens in Afrika... en een collega van mij die heeft daar in een, uh, in een boek... wat we volgend jaar gaan publiceren... die heeft beschreven wat het betekent om een schaap zelf te slachten. Uh, Zo'n discussie als, als ritueel slachten speelt natuurlijk in Afrika totaal niet. Maar de, dus, dus hij uh, heeft al meerdere malen een schaap de keel doorgesneden. Wat, wat het met je doet als je leven afsnijdt zelf. Wat, doe je, wat doet dat met je? Nou, hij, hij zegt dat schaap kijkt jou aan. En, en, en uh, de, die, aan de ene kant maakt hij een vreselijke moordenaar van jou. Hè, de, de, dus jij voelt je een verschrikkelijke moordenaar. En aan de andere kant zet hij je neer als een schakel in de voedselketen. In, in, in de schakel van een, van een, uh, van een hmm. kosmisch gebeuren waarin jij ook bent opgenomen. De, dus het, het wordt een moment dat veel groter is... dan dat ene schaap wat jij de keel afsnijdt. Nou ja, in koken, in, in, in met eten bezig zijn, zit een sacraal moment wat dat betreft. Hè. Dus, dus, dus uh, daar Voor eten is leven afgesneden, zo'n zo soort besef. Hmm. Ja, dat, dat, dat, als je daarover nadenkt, dat, dat vind ik ongelooflijk. Gaan we daar zorgvuldig genoeg mee om? Nee. Nou. <laughs> ik had de zin nog niet, de zin was nog niet af. <laughs> ja, ik weet het. Het is een gigantische open deur, maar vooruit. Nee, maar hoe, kijk, zouden we dat, hoe zouden we dat kunnen doen? Als, het dan niet, als, als je ons niet, niet per se de kerk in zou willen terugdrijven. Nee, daar ben ik niet op uit, per se. Nee, begrijp nee. ik. Nee. Hoe dan wel? Nee. Nou ja, kijk, dat vind ik lastig. Dus, dus, dus ik, daarom heb ik voor mijzelf die kern wel nodig. Die, die, ja, ja. die, in, die in die verhalen van de Bijbel ja. zegt van daar gebeurt het. Nou, maar, maar het vertaalt zich natuurlijk op alle andere manieren. Om even bij dat, dat eten te blijven. De manier waarop wij met dieren omgaan is verschrikkelijk. Dan denk ik niet aan ritueel slachten, maar aan de bio-industrie. Nee. Nee, dus hoe wij varkens, kippen... En uh, uh, dergelijke, hoe, hoe, wij, hoe wij die beesten houden, op, dat, dat, is, dat is verschrikkelijk. Ik was uh, vorig jaar met kerstmis, waren, uh, was ik uh, in, diep in het platteland van Zuid-Afrika, en daar uh, uh, was ik de gast in een Afrikaanse onafhankelijke kerk. En wij kwamen daar s ochtends vroeg aan, en toen was er voor ons een schaapgeslacht. Dat hing daar nog uit te lekken. En tijdens die kerkdienst, het was een korte, want het was kerstmis, hij duurde maar vijf uur hebben ze dat schaap uh, uh, in een pot heerlijk uh, laten pruttelen. Dat, dat, dat was fantastisch. Maar dat beest is dus, omdat dat nodig was... omdat er op dat moment vlees nodig was, is dat beest geslacht. Hmm. Die heeft tot, tot, tot, tot uh, ochtend negen uur daar vrolijk in een, in een sappig weidje rondgelopen. Wij gaan op een verschrikkelijke manier met dieren om. Op die manier laten zich zaken vertalen. Denk bewusteloos. Ik. Is, Wij zijn eigenlijk bewusteloos. Bewusteloos, bijna. volstrekt. Ja mechanische blik op wat leven is. Ja, ik denk altijd dat kunst die functie heeft... om dat te doorbreken. Daar ben ik ook, ja, ook echt heilig... Dat, heilig om dat uh, woord er maar te gebruiken. Ja, heilig van overtuigd ja, dat dat, dat, dat, eens, dat, ja. dat precies... Ja. dat je we je weer terugbrengt... naar het geslacht de schaap, als precies, het ware. Precies. Precies, voor jou, precies. Het voor jouw geslacht de schaap. Ja, ja precies. precies ja. De, de, dus, kun, daarom is kunst ook altijd... Uh, heel kritisch. Hè. De, de, de, ja. dus het, het is niet alleen maar een... een of helemaal niet. Een droomwereld die je voorstelt. Maar het, het stelt ook juist deze ja. wereld onder kritiek. En die kunst zelf kan ook weer trouwens... Uh, moet ook weer kritisch bekeken worden. Hè. Dus kunst kan ook verschrikkelijk zijn. kan, kan, kan ook verschrikkelijk fout zijn. Ja. Uh, ja, uh. ja alles kan ook. Ja, <laughs> ja, precies. Maar het laat zich niet vastleggen. Het onhandige. Ja, maar, nee, dat is juist het fijne. Dus, de, of het goede. Dus het laat zich niet in regels vastleggen. Nee. ja. Als je, als je dat doet, hè, als, als, als de godsdienst of de kunst in regels vastliggen... dan wordt het een verschrikkelijke wereld. Ja, altijd. Ja. Ja. Ben jij zelf net zo'n goede schilder als dat je theoloog bent? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik helemaal niet. Nee, dus ik, ik ben een amateur schilder, wat ik met heel veel plezier doe... en waar ik ook heel veel van leer. Uh, uh, juist ook als theoloog. Dus, dus uh, om een voorbeeld te geven, uh, kijk, als je aan het schilderen bent en je, en je, en je bent bijvoorbeeld een model aan het schilderen of, of iets abstract doet er helemaal niet toe, op een gegeven moment krijgt dat doek een autonomie ten opzichte van jou. Dat doek wil iets. Wat niet meer, en dan doet niet meer dat model zozeer ter zake. Hm. Dus dat doek gaat over jou heersen, die kleur gaat over jou heersen, die kwast gaat jou bepalen in plaats van andersom. Dat is in feite wat, wat, uh, wat in, in de liturgie van de kerk ook aan de orde is. Hè? Dus, dus um, uh, er is een gemeente die komt bijeen om, om de meest basale handelingen van, van, uh, van de christelijke kerk te doen. Het breken van brood en het, het delen van wijn. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon een flesje Franse veld, uh, huid, uh, hoe heet het, uh, landwijn. Uh, gewoon een brood. Maar op het moment dat dat brood gebroken wordt en die wijn geschonken wordt gelooft de gemeente dat er een andere werkelijkheid op haar toekomt. Dat is precies wat in de kunst aan de orde is. Jij bent bezig met verf. En dat is geploeteren en gedoe met een palet. En, en de kleur lukt niet en dit en dat. Maar op een gegeven moment gaat dat doek tegen jou praten. En dat is met die brood en wijn in de kerk ook. Dat is gewoon brood. Maar op een Zie gegeven moment gaat Zie je het wel. tegen jou praten. Ik wist het wel. We liggen heel dicht bij elkaar. Ja. Marcel Barner, dankjewel. Prachtig boek. De Bijbel cultureel, maar dat wisten we al. En... Uh... Fijn dat je er was. Dank je wel. Dank voor de, op deze, tweede was de uitnodiging het, ik, en het gesprek. Dankjewel. Het was even pinksteren, vond ik. Dank je 0800 1121. dat is het telefoon van Kazaluna. U kunt bellen met verhalen over wat voor u sacraal is. Nou ja, ik, alle kanten op, dat heeft u gehoord. Ik doe er wat poëzie bij, na het bureau. Want dat doen we natuurlijk keurig eerst van Vosco. In die bewerking voor uh, radio.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 Herr Koning, kommen Sie doch bitte herein. Herr Günthermann. Sie hatten eine gute Reise? Sehr. Sie sind über Rheine gekommen? Ja. Äh, nein, äh, äh, nein über, über Gronau. Ach so, Gronau. Das hier ist Herr Dietermann. Er wird heute Nachmittag als Grundlage für die Diskussion auch einen Vortrag halten. Dietermann. K Koning. Ach, über den Weihnachtsbaum. Das heißt, über den Weihnachtsbaum in Westfalen. Aber setzen Sie sich doch. Aber ich kann natürlich nicht über den Weihnachtsbaum reden, ohne auch über St. Nikolaus zu sprechen. Das versteht sich... Sie wollen hier wirklich nicht übernachten? Äh, äh, nein, ich möchte heute Abend wieder nach Hause gehen. Ich reserviere Ihnen gern ein Hotelzimmer. Nein, wirklich nicht. Und äh, wann fährt Ihr Zug? Äh, um sieben Uhr. Dann müssen wir halb sieben Schluss machen und ich bringe Herrn Koning dann zum Bahnhof. So, ich schlage jetzt vor, dass wir beide etwas essen gehen. Ich, ich habe mein Brot bei mir. Nein, wir gehen in den Ratskeller. Ich muss ja schließlich auch was essen. Ist etwas dabei, was Ihnen besonders gefällt? Ähm, ich zögere noch. Äh, ich suche etwas Kleines, ohne Fett. Gar kein Fett oder nur wenig? Wenn möglich gar kein Fett. Doch nicht wegen Ihrer Leber. Doch. Vielleicht die 23. Ein Gericht mit gekochtem Rindfleisch. Ähm, gut, das nehme ich. Was kann ich Ihnen zum Essen bringen? Einmal gekochtes Rindfleisch und einmal Rehbraten. Und zwei Bier. Sie trinken doch Bier, Herr Koning. Oder möchten Sie lieber Wein? Nein, Bier. Äh, lieber Bier. Und zwei Bier. Ärgern Sie sich so, Herr Kohn? Dass Sie kein Fett vertragen? Vielleicht. Aber worüber könnte ich nichts sagen? So ist es meistens. Was halten Sie vom europäischen Atlas? Den halte ich für sehr wichtig. Glauben Sie? Weil es das erste Mal nach dem Krieg ist, dass wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Sogar mit den Ländern des Ostblocks. Aber die Voraussetzungen. Der Gedanke, dass solche Karten jahrhundertelange Kulturgrenzen aufzeigen, statt eine Momentaufnahme in einer kontinuierlichen Änderung. Darüber müssen wir diskutieren. Das war das große Verdienst Ihres Vortrages. Mit Horvatic. Auch mit Horvatic. Sogar mit Horvatic, denn er ist einer der Stützen der Organisation. Ohne ihn kommen wir nicht weiter. Mit ihm auch nicht. Das glaube ich nicht. Meines Erachtens sind Sie dazu pessimistisch, Herr Kungen. In der Diskussion sollen alle Standpunkte Ihren Platz haben. Auch der des Professor Horvatic. Einmal gekochtes Rindfleisch und einmal Rehbraten und zwei Bier. Guten Appetit, die Herren. De secretaris hield op 15 december 1972... Een inleiding over de verspreiding van de kerstboom in Nederland... voor de studenten van professor Dr. W. B B Kunterman, hoogleraar aan de Universiteit van Münster. Medewerkers vragenlijsten... We kunnen de tent al sluiten. Het is stil. Ik ken anders instellingen waar ze tussen Kerstmis en nu jou gewoon sluiten. Ik ook. Dat is wel lekker rustig, zo. <kliek> zo, tjeske. Wat doe jij op het ogenblik? Oh. Knipsels. Ik ben bezig met het jaarverslag. Ik heb uitgerekend. dat ik met dit mee nog twintig jaarverslagen moet schrijven. <lacht> moet je er niet aan denken. Dan ben jij twintig jaar. Hm. Niks hoor. Hoeveel dan? Nou, je moet nooit ergens langer blijven dan vier jaar. Dan ben je net ingewerkt. Oh, ik kan me niet schelen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik kende die regel nog niet. Vroeger bleef je ergens veertig jaar en dan kreeg je een stoel. Zo heb ik het nog geleerd, tenminste. Hm. Ja. Hadden jullie vroeger eigenlijk kerstboom. kerstbom? Nee. Omdat daar geen geld voor was? Nee. Omdat mijn ouders socialist waren. Mijn vader was ook socialist. Wij hadden wel een bom. Heel grote zelfs. Ja? De ene socialist is de andere niet. Wij hadden ook geen kerstbom thuis. Waren uw ouders ook socialist? Nee, boer. Hallo. Waar? In de Achterhoek. En de andere boeren? De meesten hadden geen kerstboom. Dat was meer voor de stad. Wij hadden ook geen kerstboom. Nee, maar jouw ouders zijn katholiek. Je zegt het alsof dat niet deugt. Zo zeg ik alles, maar het deugt natuurlijk niet. Dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Goedemorgen allemaal. Hadden jullie een stal? Ja, met van die poppen en beesten. Wil niemand van jullie een kat hebben? Wat is dat voor kat? Een zwerfkat. Uh, we hebben er al twee. Ik heb er al twaalf. Ik wil wel een kat hebben. Waar woon je dan? In de staatsliedenbuurt. Kan die daar niet weglopen? Ook goedemorgen. Waarom? Nou, de staatsliedenbuurt. Dat zijn toch van die gemeenschappelijke trappen? Hoor jij nog wel eens iets van slofstra? Ik ben juist een paar dagen geleden door zijn vrouw opgebeld. Ze willen hem in een bejaardenhuis doen. En dan nou wou ze weten of ze dan zijn pensioen houdt. Ik vind het. Nee. Vind je niet? En waarom moet hij dan in een bejaardenhuis? Omdat ze het niet uithoudt met die man. Dat kan ik me nou wel weer voorstellen. Kijk. Hij toch nog meer mensen dan ik dacht. Ja, Geert, het leven is altijd anders dan je denkt. Gaat het, meneer De Vries? Jawel, meneer. Dank u wel, meneer. Jaring krijg ik de gegevens van jullie activiteiten... in het afgelopen jaar voor het jaarverslag. Bedankt, Maarten. Mevrouw Moederman, krijg ik van u de gegevens over de dit jaar binnengekomen vragenlijsten voor het jaarverslag? Alvast bedankt, Koning. Maar meneer Koning. Mevrouw Moederman, zo gaan we toch niet met elkaar om? Hoe niet? We gaan elkaar toch geen briefje schrijven? Dat is toch niet voor u? Wat had ik dan moeten doen? U kunt toch wel wachten tot ik er ben? Zo'n haast heeft het toch niet? Ik had het graag op 31 december op het bureau van Balk gehad. Maar daar mogen anderen toch niet het slachtoffer van worden? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar zo gebeurt het wel. Neemt u me niet kwalijk? Ik neem het u niet kwalijk, maar ik was geschokt. Doet u dat nou nooit weer past helemaal niet bij u. Ik zal het niet meer doen. Goed. Dan zal ik kijken wat ik nog doen kan. Dank u. In zijn herinnering zag hij zichzelf met zijn moeder in het donker van de Van Stolkweg... waar ze in de aula van het VCL het kerstspel hadden bijgewoond... door de bosjes doorsteken naar de Scheveningseweg. Hij zag de lichten van de straatlantaarns tussen de bomen... en hij hoorde de stemmen en voetstappen van andere bezoekers om hen heen... die net als zij naar de tramhalte liepen. Zo duidelijk alsof het er nog was. En terwijl hij roerloos op zijn stoel zat... bang om de herinnering te scheuren... werd hij overspoeld... Door hem mee. Wie zit je zitten als je nergens bent? Geen rode rotsent heb je te maken en al je vrienden lieten je zakken. Maar als ik ooit weer eens iets verdien, is opeens iedereen weer een hele goede oude vriend. Veend is het wel, maar niet onbekend. Niemand ziet je zitten als je nergens bent.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 Te makken en al die vrienden, zijn liepen zakken. Maar als ik ooit weer eens iets verdien, is opeens iedereen weer een hele goede oude vriendje op. Vreemd is het wel dat niemand je kent, dat niemand je ziet zitten.